Jantens leven heel de dag in harmonie en vrede. Ik zeg expres den hele dag van 's nacht, oh wee, oh wee. Er is een bed, dat is zo nauw. Zij is een 200 kilo vrouw. Zij is een bouwwit, hij is prop. Zodoende komt er nog. Begint de grote praat Medelijet, heb medelijet, is er voor mij dan geen plaats meer in bed. Ik lig met mijn rug op de karperrand rand en ik hang voor dezelfde, de helft uit het ledikant. Medelijet, heb medelijet, is er voor mij dan geen plaats meer in bed. Jij neemt al de dekens om, monstervrouw, ik van de kou. Hij heeft een strop, want Jet was lang toen hij haar haantje vroeg. En toen ze trouwden, was een bed voor de groot genoeg. Maar Jansen werkte hard zo dat hij werd zo mager als een lap. Zij werd steeds dikker, onze Jet, nou zwemt ze in de vet. Draait hij in het ledikant, dan vliegt hij aan zijn wand. Medelijet, het medelijet, is er voor mij nog geen plaats meer in bed. Ik lig met mijn rug op de scherpe rand, en ik hang voor de helft uit het ledikant. je, het medelijet, is er voor mij nog geen plaats meer in bed. Jij neemt al de dekens op die pibber van de kou. Het was een der waard te zien in bed, dat vreemde stal. Een hoge berg was hij en hij wat beentjes met een pijl. Het komt nog zover zeker een keer, dan slaat de man de kreten niet meer. Dan haalt hij al een dooie mug aan ter vette en het allerlaatste woord, dat je het nog van me hoort, medelijet heb toch medelijet. Is er voor mij nog geen plaats meer in bed? Ik lig met mijn rug op de kervenrand en ik kan voor de help dat het alleen die kan. Medelei je, heb een medelei je. Is er voor mij nog geen plaats meer in bed? Jij neemt al de deken zo oh vrouw, Ik ben van de kou.